En dus vandaag gaan we verder en um, van, vandaag gaan we lezen in Galaten hoofdstuk 5 vers 1 tot met 6. Galaten hoofdstuk 5 vers 1 tot met 6. En we gaan gewoon um, langzaam lezen, chillen lezen en duidelijk begrijpen wat het hier staat. Want het, is, het heeft te maken met onze vrijheid. En het is heel belangrijk. Hij zegt hier, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Dus hij zegt hier, ga niet terug in de wet, in de slavernij van de wet. En laat niemand jou terugbrengen naar de wet. Huh? er zullen zeker mensen komen in je leven die zeggen van je moet dit doen je moet dat doen je moet um, zulke zulke um, uh, zulke soort eten eten, je moet zulke dagen bewaren je moet een heleboel van die regels hij zegt niks, niks ervan, je bent vrij laat niemand jou terugbrengen naar de juk van de slavernij en dan vers 2 zegt hij zie ik Paulus zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus, u van geen nut zal zijn. Dus mensen die teruggaan naar de wet, mensen die teruggaan naar de rituelen, die, als, je, als je dat doet, dan eigenlijk verlaat je Jezus, verlaat je zijn offer aan de kruis. En dat is heel gevaarlijk. Daarom is deze brief zo, zo scherp. Paulus is hier echt boos. En het is een scherpe brief, want het is een gevaarlijke situatie hier. Mensen verlaten Jezus gewoon door, door te, terug te gaan naar de wet. En dan vers 3 zegt hij... En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden... dat hij verplicht is de hele, hele wet te onderhouden. Dus als iemand teruggaat naar de wet... één ding doen, dan moet hij alles doen wat in de wet staat... En succes met dat, want dat is heel, heel veel um, dingen die je moet gaan doen. En niemand heeft het eigenlijk ooit alles gedaan zoals het moet. Dus hij zegt, als je teruggaat naar de wet... dan moet je eigenlijk alles gaan doen wat in de wet staat. En we weten dat het niet mogelijk is om alles te doen wat daarop staat. En dan vers 4 zegt hij... U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Kijk hoe, hoe, hoe, hoe gevaarlijk dit is, dit leer van teruggaan naar de wet, hoe gevaarlijk dat is. Hij zegt, het is, het is zo gevaarlijk dat je je, je, raak je los van Christus en je valt van de genade. Je valt weg van de genade van Jezus. Je valt gewoon weg. En veel mensen... tegenwoordig gaan terug... naar deze situatie. Gaan terug naar de wet. En falen van de genade... van onze Heer Jezus Christus. En vers 5 zegt hij... Want wij verwachten door de geest... uit het geloof... de hoop der gerechtigheid. Ehm... Um, dus wij, onze verwachting nu is door middel van de geest van God. Wij wachten de terugkeer van Jezus Christus. Wij hebben een nieuwe leven nu. Vers 6 zegt hij. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enig kracht. En ook, niet, um, en ook niet het onbesneden zijn. Maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Nu is het geloof. Nu is het liefde. Nu is het een andere soort leven, alright, dus Paulus, herhaalt hier nogmaals van luister, jullie kunnen niet terugvallen naar de wet jullie leven nu volgens de geest van God jullie hebben een nieuwe natuur, dus alles is anders nu, en nu gaan we um, een sprong doen naar vers 16 gelaten 5 vers 16 want wij zijn nu vrij van de wet. Wij zijn nu um, vrijgemaakt. Maar wij moeten weten hoe we nu moeten leven. Het is een ander soort leven. Het is een ander soort um, gedrag. Dus hoe, hoe moeten we, wij nu leven? En dan staat in Galaten 5, 6. Zegt hij. Maar ik zeg. Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van de vlees niet volbrengen.' Dus wandelt volgens de geest. En je zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Je gaat niet meer doen wat je vroeger deed. Als je wandelt volgens de geest. En voor ons allemaal is het een heel um, bijzondere. Of ja, soms rare situatie. Want wij hebben de vlees die nog daar is. Maar we hebben een nieuwe natuur. En we moeten nu volgen, uh, leven volgens de geest van God. We zijn vrijgemaakt. We hoeven de wet niet meer. We hebben de geest van God. En we moeten nu volgen, uh, leven volgens de geest. Nou, en hoe wandelen wij volgens de, de geest? Hoe kunnen we wandelen volgens de geest? Hier in Galaten vertelt hij niet. Want hij denkt... Hij, hij, Misschien wisten ze al hoe het moet. Of had hij al over verteld toen hij daar was ingelaten. Maar we kunnen wel weten hoe we kunnen wandelen in de geest. En dat staat in um, Romeinen. Laten we gaan naar Romeinen hoofdstuk 8. Vers 1 tot met 7. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 tot met 7. Dus we hebben gezien, hij zegt, de, de, de, de, de, trucie is, de truc is, je moet wandelen volgens de geest. Je moet niet terug gaan doen de dingen die je vroeger deed. Je moet nu wandelen volgens de geest. Maar nu gaan we kijken hoe wij kunnen wandelen volgens de geest. Romeinen 8 vers 1 tot met 7, hij zegt... Um, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die Christus Jezus zijn. Die niet naar de vlees wandelen, maar naar de geest. Dus hier weer apostel Paulus zegt, er is geen um, oordeel meer voor degenen die volgens de geest leven. Dus wandelen volgens de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt... Van de wet van de zonde en de dood. Dus nogmaals zien we dat we vrij zijn. Vers 3: Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos, als zij was door het vlees, daar heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Vers 4 zegt, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zal worden in ons. Die niet naar de vlees wandelen, maar naar de geest. Dus hij blijft zeggen, je moet wandelen volgens de geest. Maar we moeten weten hoe wij moeten wandelen volgens de geest. In Galaten zegt hij, wandelen volgens de geest. In Romeinen zegt hij, wandelen volgens de geest. Uh, en hier in vers 5 gaat hij vertellen... Hoe wij kunnen wandelen volgens de geest. Vers 5 zegt. immers. Zij die naar de vlees zijn. Bedenken. Zeg samen met, met mij. Bedenken. De dingen van het vlees. Maar, die, die, maar zij die naar de geest zijn. Die, van die dingen van de geest. Dus. Wandelen in de geest. Is denken aan de dingen van de geest. Is bedenken aan de dingen van de geest. En hier staat vers um, 6. Want denken van het vlees is dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. En vers 7 zegt... Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God... Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. Dus het wandelen in de geest is denken aan de dingen van de geest. Halleluja. Dus alles komt terug naar ons manier van denken. We zijn kinderen van God. Nu We hebben de geest van God. En nu moeten wij ons... Intentioneel, met, met, met de intentie van ik moet nu denken aan de dingen van de geest. Halleluja. Uh, ons, ons, ons, hersenen, ons hersenen is geprogrammeerd met de oude vlees, met de oude manier van denken, met de oude ik. En die wil altijd terugkomen in ons. Die wil altijd komen en zeggen wat, hoe wij moeten leven. Maar nu dat wij in het geest zijn, zoals hier staat, uh, zegt de apostel Paulus, wij moeten denken naar de dingen van de geest. Wij moeten intentioneel zijn. Je moet intentioneel zijn. Je moet, het, je moet niet laten dat het, het zomaar gebeurt, nee. Wij moeten de intentie hebben om altijd te denken naar de dingen van de geest. Amen. Dus, um, stel je voor, je, je, je bent op werk en iemand zegt iets tegen jou en je voelt, je, je voelt dat die persoon jou aanvalt. En dan in je hersenen, je oude natuur, die komt en zegt van, hé, hey. een alarm, piep, piep, piep, dat kan niet hoezo gaat die persoon tegen jou zo praten, dit en dat? Je moet terugpraten, je moet terugvechten, je moet dit en dit zeggen. Je moet, je moet gewoon schreeuwen tegen die persoon en zeggen wie, wie je bent, dit en dat. En dan komt de geest en zegt van, nee, laat maar, weet je. Misschien heeft hij uh, stress, misschien heeft hij problemen. Jij bent een kind van God, Ga niet vallen in die val van, van die persoon. En dan ligt het aan ons om te denken naar de geest. Amen. Wandelen in de geest is denken naar de geest. Het is ons manier van denken moet volgens de geest zijn. Dat is wandelen in de geest, zegt Paulus hier. Dat we moeten denken naar de geest van God. Nou, wat de geest ons nu vertelt... Um, en dat is iets dat we intentioneel over moeten zijn. Het is niet dat je het zomaar gebeurt. Het is, je moet elke dag meer en meer intentioneel zijn van ik moet wandelen volgens de geest van God. Ik moet wandelen als mijn nieuwe natuur. En, en dat gebeurt omdat wij denken aan de dingen van de geest. Als je je Bijbel leest, als je bidt, als je naar de kerk komt, als je zit bezig met de dingen van de geest, dan is je gedachte altijd bezig te denken naar de dingen van de geest. Amen? Dus je hebt twee opties nu. Je hebt twee natuur. Je hebt een nieuwe natuur, in Christus Jezus, maar je hebt ook die oude mens die daar nog zit. En nu zegt Paulus, je moet bedenken nu alleen aan de dingen van de geest. Je moet nu alleen bezig zijn met de dingen van de geest. Um, en hoe, hoe doen we dat eigenlijk? Het blijven denken aan de dingen van de geest. En dan kunnen we iets verder lopen. Naar Romeinen 12. Laten we gaan naar Romeinen 12 vers 1 en 2. Jullie gaan vandaag vertrekken helemaal alleen denken aan de geest. En... Um, als iemand anders tegen jou gaat praten, zeg ik maar, van... Hey, ik wil niks luisteren, ik wil alleen denken naar de geest van God. Als iemand met, met een rodo komt naar jou... hey, wist je dat? Sorry, ik heb, um, ik heb geen tijd voor dit. Ik, mijn gedachten moeten gefocust blijven op de geest. Amen. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders door de ontferming van God... om uw lichaam aan God te wijden... als een levend offer... heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijk godsdienst. Vers 2, heel belangrijk. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Dus je gedachten weer. Hij komt weer op die gedachten. Maar wordt veranderd door het vernieuwen van uw gezinsheid... om te kunnen onderscheiden wat de goede... Welbehagelijk en volmaakt de wil van God is. Amen. Dus wij hadden onze, nieuwe natu onze, wij hadden onze oude natuur. We, we, we leefden volgens het vlees. We dachten dat we alles wisten. We dachten dat we goed waren en dit. Maar nu zijn we in Christus. We hebben een nieuwe natuur. En dus nu moeten wij werken aan onze hersenen. Aan onze manier van denken. Van. Nu moet ik leven volgens de, volgens de geest. Sorry. Want vaak heb je mensen die tot Christus ko komen. Ze komen wel naar de kerk. Ze doen wel hun best. Maar ze beseffen niet. van Je moet de intentie hebben om je gedachten te vernieuwen. Alles wat je hebt geleerd tot nu toe. Volgens de wereld. Die moet veranderd worden. Wij moeten veranderen. Wij moeten anders zijn. Wij moeten helemaal anders zijn. En heel vaak... Ik sprak ook deze week in de, bij de radio... Heel vaak um, zijn wij um, zo bezig met dingen van deze wereld... dat als iets gebeurt in ons leven... dan raken we in paniek. Want onze, onze, onze rijkdom... Want Jezus zei... Je kan niet twee heren dienen. Je kan niet God dienen en rijkdom. En heel vaak zijn wij geprogrammeerd om rijkdom te dienen. Om altijd te zoeken om meer, meer, ik wil meer hebben, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben, meer, meer. En als we dat niet bereiken, dan raken we gefrustreerd, dan raken we in depressie, dan raken we in stress, dan raken we in burn-out. Mensen werken zo hard om iets te bereiken dat ze plotseling burn-out krijgen. Want hun gedachte is de rijkdom van deze wereld. Maar als we tot Jezus komen, moeten we eigenlijk denken van, oké, okay, dit heb ik allemaal geleerd tot nu toe. Dit zijn allemaal mijn diploma's, wat ik allemaal heb geleerd van hoe ik moet leven, hoe ik moet gedragen. Maar nu moet ik andere diploma's gaan halen. Amen? Zijn jullie klaar voor andere diploma's? Geestelijk diploma's? Huh? Zijn jullie klaar voor geestelijk diploma's? Amen. En geestelijk diploma's haal je als je gaat focussen, zoals Paulus zegt, bedenken naar de dingen van de geest. Iemand van de wereld kan heel veel diploma's hebben van allemaal wat hij heeft bereikt en gedaan, maar als hij naar Christus komt, dan moet hij nieuwe diploma's gaan halen. En er zijn altijd nieuwe diploma's, daarom hebben we jullie ook certificaat gehaald vanochtend. God is goed. Er is een andere manier van denken, denken naar de geest. Um, en zoals ik net zei, een van de manieren dat wij vaak niet veranderen is dat wij houden van de rijkdom, We zijn verliefd op de wereld. En dat is heel gevaarlijk. Laten we kijken in Johannes, 2, in Johannes 2 vers 15 en 16. Johannes 2 vers 15 en 16. En het zegt Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van de vlees, de begeerte van de ogen... en de hoogmoed van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Hier zegt Johannes, je mag de wereld niet lief hebben. Als wij willen leven in het geest, willen wandelen in de geest... dan kunnen wij niet de wereld lief hebben. Dan kan je niet zeggen van, ik dien God... Maar ik dien ook de rijkdom van deze wereld. Ik dien ook de mentaliteit van deze wereld. Nee, je kan geen twee heren hebben. Je, je moet kiezen. Je moet een keuze maken. Ga ik Jezus volgen of ga ik de wereld volgen? Je kan de wereld niet lief hebben. En dat is onze gedachte vernieuwen. We, we zijn geprogrammeerd om de wereld lief te hebben. We zijn geprogrammeerd om de dingen van de wereld lief te hebben... En nu moeten wij dat veranderen. Het is niet dat je niks mag, mag hebben... dat je niks mag verlangen. Nee, dat, dat is het niet. Het is liefhebben. Het is, dit moet ik hebben. Dit moet mijn leven zijn. Dit moet ik... En alles draait om wat je wil... en wat je um, wil bereiken in je leven. Maar dat moet je juist gaan veranderen... als een nieuwe schepping. Amen? En opnieuw beginnen en zeggen van... Hey, ik mag vanaf nu niet verliefd zijn op de dingen van de wereld. Ik moet nu mijn gedachten veranderen. All right. En nu gaan we terug naar, naar Galaten 5. We waren begonnen bij Galaten 5. En gaan we terug daar naartoe. En we gaan de vers 19 lezen. Nu weten wij hoe we in de, in de geest moeten wandelen, toch? Hoe wandelen we in de geest? Door te denken de dingen van de geest. Door te, je gedachten te richten op de dingen van de geest. En nu gaan we verder kijken wat allemaal die gedachten zijn. Die je moet bedenken. En de gedachten dat je niet moet bedenken. Um, Galater 5 vers 19 zegt hij... Uh, van, van 19 tot en met 25 gaan lezen. Hij zegt hier: Het is bekend wat de werken van de vlees zijn: Namelijk overspel, hoererij, onreinigheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgangs, woedend uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid. Zo, so, die lijst is lang, hè? Die lijst is lang. Jaloesheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij en dergelijk, Waarvan ik u voorzeg. Zoals ik ook al eerder gezegd heb: dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beerven. Even een pauze hier. Dus hier brengt hij wat de werken van het vlees zijn: wat het de, wat de vlees doet. En de gedachten die komen van het vlees. In, en, en die willen overnemen. En die, die, die gedachten leefden wij met die gedachten vroeger. Maar nu dat wij in Christus zijn, moeten we dat veranderen. Halleluja. Daar moeten we geen gedachten meer geven. Niet meer aan bedenken. En ik zeg niet dat je nooit een, een slechte gedachte krijgt. Wij krijgen constant slechte gedachten. Want... Die, die vlees is da nog daar actief. Die wil toch terugleven. Die wil toch terugkomen. Die gedachten die blijven komen. Maar wat moeten wij altijd doen? Bedenken aan de dingen van de geest. De gedachten die komen en dan zeg je... Hé, hey, geen plek voor jou. Nee, terug. Oude natuur. Jij behoort hier niet meer. Jij behoort hier niet meer. En kijk, al deze dingen voor de wereld, veel van deze dingen is gewoon normaal, weet je. Ja, het is normaal, niks aan de hand. Overspel, niks aan de hand. Hoererij, niks aan de hand. Um, dronkenschap, niks aan de hand. Ruzie, niks aan de hand. Egoïsme, niks aan de hand. Dat was onze oude natuur. Onze oude manier van leven. Het is normaal. Daarom zegt Johannes, heb de wereld niet lief. Paulus zegt, hier, jaloersheid, wees niet jaloers op mensen. Als iemand iets krijgt, wees blij voor die persoon. Al, al die gedachten die komen van, hé, hey, waarom heeft die persoon dat gekregen en ik niet? Waarom dit? Nee, het zijn allemaal van de vlees, allemaal van onze oude natuur. En, en hier staat ook heel veel gesproken over seksualiteit. Want de vijanden gebruiken seksualiteit voor, voor, um, voor, zijn, voor zijn manier, voor, zijn, voor de zonde. En hij, Paulus zegt hier van al, al die zonden van de seksualiteit. Hij zegt hier, luister, bedenk niet aan die dingen. Leef niet volgens de wereld. We zijn allemaal um, uh, seksueel gemaakt... Maar we moeten goed oppassen hoe wij erover gaan denken. We moeten allemaal goed oppassen hoe wij erover gaan denken. En de vijand is heel, heel uh, slim. En hij gebruikt deze verlangen die een ieder mens heeft om de persoon te brengen naar de zonde. Dus wij moeten focussen op de geest. En hij, hij, hij zegt hier... De, Degenen die zulke dingen doen, die gaan de koninkrijk van God niet beërven. Dus mensen die deze dingen doen, die gaan de koninkrijk van God niet binnen. Dus wij als christenen moeten oppassen dat we niet in zulke dingen gaan vallen. Want als we vallen, dan kunnen we daar blijven. En als we daar blijven, kunnen wij de koninkrijk van God niet beërven. Dus we moeten goed oppassen. Hè? Het is niet nu dat je... je leeft volgens de geest... je bent vrij van de wet en je gaat doen wat je wil. Nee, je moet oppassen met je oude natuur. Je moet oppassen met je oude manier van leven. Je hebt de wet niet meer nodig. Je hebt de geest van God. Nu moet je leven volgens de geest. En altijd op je hoede staan. Altijd oppassen... Van, op je oude natuur. Die kan niet meer leven... Die, die mag niet meer leven in ons. Alright, zijn jullie met mij vanochtend? Oké, okay, nou, hoe, hoe, wat moeten we dan gaan denken? Um, wat, wat is onze manier van, van denken, onze manier van gedragen? En nu staat dat in vers 22. Galater 5, vers 22. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld. Geduld, hè? Geduld. Vriendelijkheid, dus altijd vriendelijk. Ik, er zijn sommige christenen die je denkt van, ben je echt een christen? Want die, zijn, die kijken altijd boos. Je moet lachen als christen, je moet vriendelijk zijn. Amen. Hoeveel vriendelijke mensen zijn er hier vanochtend? Amen. Glorie aan God. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daar. Tegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Amen. De geest heeft ons opnieuw laten geboren, zegt Paulus hier. Nu, we leven volgens de geest, maar nu moeten we wandelen. En hoe wandelen? Wij volgens de geest, door te blijven denken aan de dingen van de geest. De geest heeft ons opnieuw geschapen, een nieuwe mens gemaakt. Maar nu moeten wij blijven wandelen volgens de geest. Blijven denken, denken aan de dingen van de geest. En dit gebeurt automatisch, want dit zijn vruchten. Het zijn geen... Het zijn geen... Um, het zijn geen... Dingen die, die we, jij moet doen of bereiken. Het zijn vruchten. Een vrucht die komt automatisch, toch? Je gaat niet naar een boom, een, een, een boom van mango bijvoorbeeld. En je staat daar en dan ga je denken van... Dan, dan kijk je naar die, naar, die, naar die boom en die boom die zit van... Mm, kom uit, mango, kom uit. Mm. En dan plaks, komt die, die mango uit. Nee, die gaat automatisch. Het is gewoon de manier van... Leven van die boom. Die boom produceert automatisch mango. Maar bij de geestelijk is het ook hetzelfde. Als wij denken, blijven denken aan de dingen van de geest, dan komen die vruchten automatisch. Amen. Als je blijft denken aan de dingen van de geest, als je blijft wandelen volgens de geest, hebben we gezien dat het het ons manier van denken moet veranderen volgens de geest. Dan komen die vruchten automatisch in ons leven. Halleluja. Halleluja. Liefde. Liefde die begint te bloeien in ons leven. Als wij gaan focussen op het woord van God. Als wij gaan focussen aan wat God heeft gedaan voor ons leven. Dan begint liefde te vloeien in ons leven. Als we ervaren wat God heeft gedaan door middel van Jezus Christus. Blijdschap, Blij om niet meer slaaf te zijn van de zonde. Niet meer, niet meer slaaf te zijn van, van, van de wet. Blij omdat je nu een kind van God bent. Blij om te weten dat je een eeuwig leven hebt. En al die dingen, door, door te denken aan de dingen van de geest... komen vruchten in ons leven. Halleluja. Komen vruchten in ons leven. En dan heb je zelfbeheersing, um, die heel belangrijk is. Het is volgens mij een van de belangrijkste, zelfbeheersing, want soms wil je gewoon exploderen. Soms zijn wij gewoon een atoomboom, die gaat exploderen bij iemand of bij een situatie. En dan moet je zeggen, van, even wachten, even wachten, ik ga even lopen bijten. Even zelfbeheersing, Amen. Soms is het nodig om even naar buiten te gaan. En lopen en nadenken en bidden. En God helpt ons. Wij vragen hem voor hulp en Hij helpt ons. Um, zachtmoedigheid hebben we gezien. Geloof. Geloof groeit als wij denken aan de dingen van de Geest, geloof groeit als jij de Bijbel leest. Als je bidt, als je bezig bent met dat dingen van de geest... dan groeit die vruchten van geloof. Dus wat wil de apostel Paulus eigenlijk met ons geven, aan ons geven... door middel van de brief van Gelaten? Wat wil God spreken tot ons door de brief van Gelaten? Wij zijn vrij van de wet. Wij hebben een nieuwe natuur... Wij zijn een nieuwe mens, wij zijn nu kinderen van God. En niet alleen dat, we hebben nu de geest van God in ons. En nu moeten wij wandelen volgens de geest. En hoe wandelen wij volgens de geest? Door middel van het denken aan de dingen van de geest. Halleluja. Dus de dingen van de geest moeten een prioriteit zijn voor ons... Die moeten in onze agenda staan. Ik moet denken aan de dingen van de geest. Daarom is het belangrijk om te blijven um, komen naar de diensten. Om te blijven uh, komen naar de kerk. Om te blijven bidden. Om te, om, om te blijven God zoeken. Want de vijand die weet dat wij een oude natuur nog daar hebben gekruisigd. En die oude natuur die wil terugkomen. Die zegt elke dag naar jou... I'll be back. <laughs> I'll be back. En jij moet zeggen... No, no, no. You're not coming back. Not in my life. Not in this lifetime. You're not coming back. Je komt niet terug. En die, elke dag zegt hij... Ik wil terugkomen. Hé, hey, laat me even terugkomen. Eventjes. Kom op. Eventjes. Een paar, een paar minuten. Ik moet, je moet alleen dit en dit zeggen tegen die persoon. Je moet alleen dit en dit gaan doen. Nee... Nee, nee. En veel, veel christenen die, die, die denken dat deze strijd... Oh, uh, na een bepaalde tijd voorbij is of zo. Nee, het is nooit voorbij. Het is je hele leven lang. Totdat je 99 jaar oud bent. Er komt nog een gedachte. Er komen nog dingen. Die oude vlees wil terugkomen. En je moet blijven kruisigen. En zeggen van nee, je mag niet. En soms weet je, die vlees zit daar gekruisigd. En die, die, die, het, lukt, het lukt de vlees om één hand los te krijgen. En begint dingen te doen. En je, epa, epa. Nee, nee, nee, nee. Kom hier. Je pakt die hand terug. Weer kruisig aan de kruis. Nee, je mag niet in mijn leven terugkomen. Je bent al de nieuws. Je bent, um, je bent uh, van het verleden. Nu ben ik een nieuwe schepping. Nu heb ik de geest van God. En ik volg de geest ...van God. En het is, dit, is, dit is een heel belangrijke um, punt. Want veel mensen zoeken en zijn gefascineerd door de gaven van de geest. En ze zeggen van, oh die persoon kan wonderen doen. Die persoon kan visioenen zien. Die persoon kan profiteren. Die persoon kan dit en doen, dat doen. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar hier staat wat het belangrijkste is voor ons leven. Het is dat wij leven volgens de geest. En het is dat wij deze vruchten dragen. Amen. Dat we vol van deze vruchten zijn. Halleluja. En zo laten wij zien wie Jezus is aan de wereld. Want Jezus haat deze vruchten. Jezus haat deze vruchten. En hij wil dat wij deze vruchten dragen. Door elke keer te bedenken de dingen van de geest. De dingen van de geest. En, en soms is bepaalde dingen... Het is afhankelijk van hoe jij ook bent geprogrammeerd voordat je tot Christus kwam. Sommige mensen waren geprogrammeerd op een bepaalde manier. En anderen op een andere manier. En ze komen tot Christus. En bijvoorbeeld voor één persoon is het makkelijk om niet jaloers te zijn. Want misschien was die nooit echt zo geprogrammeerd. Maar voor de anderen is dat juist een probleem. Dus die moet echt meer gaan focussen. En meer gaan bedenken aan de dingen van de geest in die gedeelte. Dus iedereen, ieder van ons is anders. En de geest van God die werkt... Uh, bij ieder van ons op een andere manier. om deze vruchten te laten komen in ons leven. Sommige mensen. die hebben nooit in het verleden iemand vermoord. Dus moord is geen probleem. voor die persoon. Of een persoon die, die in de wereld. nooit echt dronken was. dan komt hij dan Jezus. dan is dat geen probleem. voor hem. Maar bij anderen is het wel. een probleem. Dus al die dingen. is moeten wij gaan kijken... hoe zit ik in deze, gave, uh, in deze vruchten? Hoe zit ik? Hoe zit mijn oude mens? Hoe was ik vroeger? Hoe, hoe moet ik nu zijn? En dit moeten wij gaan kijken... wat de geest van God... voor ons allemaal wil. Halleluja. En een van de dingen... die hier staan is liefde. En we weten dat liefde het belangrijkste is. Wat Paulus zegt... in 1 Corinthians hoofdstuk 13. Liefde is het allerbelangrijkste. Wij moeten gewoon nu als een nieuw schepsel vol van liefde zijn. En hoe kunnen wij dat doen? Door te focussen, door te denken aan de dingen van de geest. Halleluja. Laten we even gaan opstaan vanochtend. En zo komen wij tot het einde van het boek van Galaten. Dus als iemand naar jou toe komt en zegt je moet terug naar de wet... dan open jij de het boek van Galaten en, laat, en zegt tegen die persoon... ga lekker zitten, ik pak een kopje koffie voor jou... en laten we het boek van Galaten gaan lezen. Want ik kan, ik mag niet terug naar de wet. Ik hoef niet terug naar de wet. Ik ben vrij nu in Jezus Christus. Maar hoe kan je nou zonder wet leven? Hoe kan je nou leven zonder uh, regels en, en wetten die jou beperkt? Want nu leef ik niet meer. Christus leeft in mij... Ik leef nu volgens de geest, halleluja. Ik denk alleen nu de dingen van de geest. En Paulus zegt, als je die dingen van de, de vruchten van de geest draagt, er is geen wet. Er, er kan geen wet zijn tegen liefde. Er kan geen wet zijn tegen uh, zachtmoedigheid, tegen zelfbeheersing. Het kan niet. Halleluja. We zijn vrijgemaakt door Jezus Christus. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor deze serie van, uh, dat we hebben gegeven gedaan van gelaten, oh Heer. We hebben gezien dat we nu, we nu vrij zijn... in Jezus Christus. We zijn gekocht door Jezus Christus. We hoeven niet meer terug... naar de wet, naar de regels... naar al die... die, die sacramenten van vroeger... naar al die dingen die mensen moesten doen... om... Een